Levi van Eck met het NOS-journaal. Het coronavirus tast ook de hersenen aan, blijkt uit onderzoek van het Amsterdam UMC... dat vandaag is gepubliceerd in het medische tijdschrift The Lancet. Bij tien van de elf onderzochte patiënten die overleden waren aan corona... bleek dat het virus duidelijke sporen in de hersenen had achtergelaten. Er werden afweercellen ontdekt die niet in de hersenen thuishoren. Vermoed wordt dat die cellen bepaalde eiwitten in de hersenen hebben aangevallen... Dit zou volgens de onderzoekers kunnen verklaren... waarom zoveel coronapatiënten nog langdurig last houden van concentratieproblemen. De premier van Libanon is na een maand alweer afgetreden. Het is Mustafa Adib niet gelukt om een onafhankelijk zaakkabinet te formeren. Belangrijkste struikelblok waren de Sjiitische partijen... die per se opnieuw de minister van Financiën wilden leveren. Eind augustus werd Adib nog met brede steun van de religieuze partijen gekozen nadat de vorige premier was opgestapt vanwege de grote explosie in Beirut. Daarbij kwamen 200 mensen om het leven. Libanon heeft te maken met een ongekende economische crisis. Ruim de helft van de ouderen vindt dat de overheid niet genoeg doet... om de tweede coronagolf tot staan te brengen. Dat zegt ouderenbond Ambo na raadpleging van de eigen achterban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 is de zomer van ZFM met, met nu goedemorgen Zandvoort Goedemiddag inmiddels. We gaan het tweede uur doen van Goedemorgen Zandvoort. En we gaan straks praten met Lana Lemmens over de maand oktober. Die komt eraan. We praten met Lars Vreugdenhil over de Run En de duinwachter komt ons ook wat vertellen, Gerard Scholten. Uh, eerst gaan we praten met Lana Lemmens. Goedemorgen, Lana. Goedemorgen, Ben. Um, voordat wij over oktober beginnen, wil ik toch even vragen... hoe Zandvoort Marketing de code rood heeft uh, ervaren. Uh -huh. Nou... Dat was wel even een domper, hè? Ja. Uh, ja, weet je, het blijft natuurlijk lastig. hè? Ik wil niks uh, bagatelliseren. En ik vind het heel belangrijk dat er goed uh, naar veiligheid wordt gekeken. Maar op het moment dat je code rood krijgt... omdat het ergens anders in de regio uh, uh, niet goed uh, dreigt of schijnt te gaan... ja, dan is het natuurlijk wel heel erg zuur dat je dat als heel Noord-Holland uh, opgeplakt krijgt. Mm. En volgens mij gaat die Zand heel goed. Uh, de hotels... Uh, nou ja, we waren, zeg maar volop aan het uh, profiteren van een Indian summer. Alles was eigenlijk vol. En ineens ging het van 90 tot 100% bezetting naar uh, nou ja, 10% bezetting. Mm -hmm. Ja, Dat doet wel echt heel erg pijn. Ja. En niet alleen voor onze logieverstrekkers. Daar hebben we uiteindelijk natuurlijk ook uh, alle andere ondernemers last van. Want die mensen die er normaal dan slapen gaan ook nog wel wat eten en drinken en, en, en winkelen. Ja, het is gewoon uh, zuur, maar we hebben daar geen invloed op. Dus uh, we zullen het ermee moeten doen. Dus maar wat meer campagne in Nederland zelf. Ja, nou dat, uh, het is wel, wel al gebleken dat in de afgelopen uh, mooie weerperiode... toch veel Nederlanders uh, de kust en speciaal zand voor het weten te vinden. Ja, dat is zeker waar. Maar dat waren ook wel heel veel Duitsers. En dat, ja, wij merkten eigenlijk dat weekend... dus hè, afgelopen weekend waarin het nog eens ineens uh, zomer was... Mm -hmm. Was het op heel veel plekken in Nederland uh, vol. En dat bleef ook zo. En in Zandvoort ja, waren zoveel uh, Duitse bezoekers uh, gepland, om het zo maar te zeggen. Ja, dat, dat maak je niet in één keer meer goed. Dus dat, uh, dat ging in plaats van uh, 100% naar. Nou ja, het was 10%. Er zal misschien nog 10% bij zijn gekomen. Maar, maar nu, zullen we ter, ja, moeten we, nu, nu moeten we ons gewoon weer op de Nederlander richten. En uh, hopen dat het zo blijft als het nu is. Want dat is natuurlijk ook nog maar de vraag. Ja, nou ja, op de Nederlands richten, dat uh, begint 1 oktober. Nou, dat, dat is al begonnen, maar inderdaad <laughs> ja, specifiek ja. met, met wild begint dat 1 oktober, klopt. Ja, nou, ik, uh, ik heb het gezien. Vijftien pagina's uh, dik is het, uh, uh, het maandprogramma. Met in druk weg indrukwekkend, toch, in een coronaperiode. <laughs> ja, dus je kan heel veel uh, Zandvoorters en uh, Nederlanders geruststellen met een, uh, met een heel groot programma. Um, het is heel groot, maar wat zijn voor jou de highlights uit dat programma? Nou, ook daar hè, hebben we natuurlijk heel erg te maken gehad met, uh, met corona. Dus een aantal uh, activiteiten wat gepland stond, uh, kan helaas niet doorgaan. Uh, maar gelukkig uh, een groot aantal ook wel. Ja, kijk, het is ooit ontstaan uit het idee van uh, de, de hè? Dus de, de, de herken die nu, uh, nou ja, nu nog een paar weken, maar dan gaan ze zich uh, uh, voortplanten. Uh, en dat is gewoon een heel erg gaaf spektakel om te aanschouwen. En daar is het vanuit ontstaan. Dus dat blijft voor mij het hoogtepunt. Al die wandelingen die we daarvoor aanbieden. Die, die uh, gaan gewoon door? Ja, die gaan gewoon door. Alleen normaal zeiden we 20, 25 personen. Nu hebben we 15 personen max op een groep gezet. Ja, als zich kan je natuurlijk prima wat afstand van elkaar houden. Uh, dus dat gaan wij gewoon door laten gaan. Ehm... Uh, nou, ja, we, we, we hadden nog wat andere dingen waar, waar het nu wat spannender is, of het dat wel of niet doorgaat. Uh, we, ja, we hadden nee, ik hoor jij net Lars Larsvelds zeggen. Die die dat was natuurlijk een heel gaaf onderdeel. Ja. Um, uh, dat ziet er niet zo positief uit. Met uh, een wandeling samen met Le Champion, ontzettend gaaf. Is ook nog even de vraag of daar wel of niet uh, gestart kan worden. Dus ja, dat is allemaal wel even even zuur, maar. Nou ja, laten we ons richten op de dingen die er wel zijn. En er zijn nog steeds gewoon heel veel dingen die wel gewoon doorgaan. Eh, even vanuit gaan dat de situatie blijft zoals die nu is. Uh, veel ondernemers die met ons meedoen qua uh, wildmenu, menu. Uh, hotels die een wild arrangement aanbieden. Uh, dus dat, dat, dat sowieso. En We hebben een expositie. We hebben... Um, uh, nou ja, de wandelingen die ik net al noemde uh, uiteraard wild op het water hè, dus je kan golfsurfen uh, watersport, fotoshoot er zijn gewoon echt wel uh, oh. op dat gebied uh, nog heel veel leuke dingen ja. Um, en ja en daarnaast uh, wat ik zelf gewoon wel heel erg leuk vind is de voorstelling die we vorig jaar, vorig jaar hebben uh, een voorstelling gehad voor kinderen ik, uh, ik zou wel een kindje willen lusten ja, de vorig jaar was het terugkloon en nu hebben we... ik zou wel een kindje uh, lusten. Ja, hoe leuk is dat? Um, ja, en dat, dat... in deze tijd waar je niet zo heel veel meer kan... is het wel heel gaaf dat we... dat we die in ieder geval nog steeds... Uh, fingers crossed dat daar niks verandert... maar dat die nog steeds op programma staat. Is die, uh, die, die is binnen, waar is die? Die is bij, nu, bij, bij Club Nautique. Waarbij we... Ja, dus echt wel minder mensen kwijt kunnen... dan dat we vorig jaar kwijt kunnen. Daar houden we uiteraard ook heel erg rekening mee... Nou, kinderen zijn. Uh, het is vooral gericht op kinderen van 2, 3, 4 jaar. Uh, dus dus ja, daarvan hebben we gezegd: er mogen 40 kinderen naar binnen en 20 volwassenen. Um, en dan doen we twee voorstellingen. Dus mm -hmm. het is allemaal ja, wat meer uit elkaar. We hebben echt. Rekening, ja, natuurlijk rekening gehouden met. Uh, dat we het coronaproef maken. Maar ja. Ah, ja, gelukkig kan er dan nog wel iets. En, dat, um, en zo zijn we nog wel. Um, uh, ja, we hebben. We hebben wat dat betreft wel gelukkig nog gewoon onderdelen die, die wel door kunnen gaan. Ja. En ik, ja, ik ben eigenlijk wel uh, onder de indruk van de, het programma dat mijn collega's uh, bij elkaar hebben gekregen. Nou dat ben ik ook, want ik, uh, ik was met die 15 pagina's uh, bezig. Maar je moet het echt wel uh, uh, uitspitten, wil je, er, uh, wil je er goed doorheen komen. Omdat het overvol is van de leuke dingen. En ik heb er uh, nog een paar uit. Ik, de, ik wil er ook even over de wandeling van de champion hebben. Je haalt het zelf al aan. Ja, uh, dat 17 oktober? Is twee dagen, 17 en 18 oktober. En er stond ook Max 500 bij. Dus die houden eigenlijk al rekening met, uh, uh, met het verdelen van de wandelaars. Uiteraard we hebben we bij alle activiteiten rekening gehouden met uh, dat we voldoen aan uh, allerlei protocollen en noem het allemaal op. Uh, dus ook bij deze, nou ja, dan kan je de Champignon wel overhouden, of, uh, overlaten. Mm -hmm. Die hebben natuurlijk genoeg uh, ervaring uh, ook het afgelopen jaar opgedaan. Helaas met, uh, met, met dingen coronaproof maken. Ja, en die hebben gewoon een heel gaaf activiteiten speciaal. En dat vind ik gewoon leuk. Ja, jij kent zelf de champion goed. Mm -hmm. uh, het is een fijne organisatie. En, en we hebben het ook gewoon omgedraaid van jongens, waar we hebben wild. Willen jullie niet een activiteit doen? En toen zeiden ze, ja, dat gaan we doen. Ja, dat is natuurlijk hartstikke tof. Dus ja. um, fingers crossed dat dat uh, door mag blijven gaan. Dat hoop ik ook. Want het uh, lijkt me een hele mooie wandeling door uh, dorp en duin. Hè. We hebben vorig jaar die, die avondwandeling gezien. Die lichtjeswandeling die er fantastisch uitzag. Maar ja, ja die was dat ook was tof, natuurlijk hè? met heel veel mensen. Um, ja, helaas, dat kan even niet zoveel. Nee. <laughs> ik heb er nog één. Uh, Kom maar door. Wild Wednesday Workshop illustreren. Dat is ook een, een nieuw project, toch? Ja, klopt. Uh, je bedoelt die, uh, uh, die schilderworkshop? Of, of ik stond je namelijk even heel slecht. Nou, de illustratieworkshop. Ja, ja de, weet je, het is, wat ik heel erg leuk vind, is dat er op heel veel vlakken uh, wel iets uh, te doen is. Dus of je nou houdt inderdaad echt van wild qua, qua watersport, of je zit meer op de. Uh, kunstzinnige, hoek, er zijn ook heel veel workshops zoals je hebt kunnen zien. Mm -hmm. En dat, dat maakt het, uh, het programma erg divers en dat maakt ook dat het voor verschillende mensen uh, leuk is. En sommige zijn echt op kinderen gericht, sommige zijn meer op volwassenen gericht. Uh, nou ja, je, je kan heel actief zijn, maar je kan ook, uh, we kunnen het ook wild maken doordat, het een, ja, doordat je een, juist een, een afbeelding maakt van een dier. Dus... Um, ja, zeker veel mogelijkheden wat dat ja, betreft. Ja. En ja, die illustratie ja, dat lijkt mij ook uh, interessant. Ik heb er nog één. Uh, kan je mij vertellen wat maanschilderijen maken betekent? Maanschilderijen maken? Ja. ja. Als ik nou zeg Ben, um, ja, dan zou ik zeggen jongen. <lacht> <lacht> ik dacht dat ik het hele programma inmiddels wel had doorgenomen. <lacht> Maar uh, uh, uh, yeah, ik kan nu uh, enorm uh, gaan zeggen dat het is... Uh, dat we. Yeah, wat ik me zou kunnen voorstellen is dat je maanafbeeldingen gaat uh, namaken. Nee, ik, ik, ik moet je het antwoord in deze schuldig blijven. Nou, ik het weet heb dat er bij Dems Beach Hotel plaatsvindt. Mm -hmm. uh, maar ik durf niet te zeggen... Ja, ik, ik, als ik zou logischerwijs zou ik denken... Nou, je gaat een maanafbeelding maken, maar... Uh, ...maatlandschap schilderen. Het heeft iets met zand te maken. Ik denk misschien dat je daar wat, uh, wat inhoudelijk over hebt. Maar dat geeft niet. Als je uh, het hele programma niet kent, is ook heel logisch. Want ja, ik dan, ken dan zou ook, je 15 pagina's uit hoofd moeten leren. Ja, precies. Ik, ik zei al, maar ik ben heel erg blij met wat mijn collega's uh, gevuld hmm. hebben gekregen. Dus ik weet niet alle onderdelen exact. Ja, nee, we, kunnen het, uh, we kunnen het uh, natuurlijk wel kort sluiten. Want als je naar www.visitsandvoort.nl gaat. Dan, ja, uh, dan vind je hem al. En als je dan ook nog een schuin streepje... en daarachter Zandvoort Goes Waal zet... dan zie je het hele programma in stukjes verdeeld. Van, uh, ja, wat van we, de... we, we hebben gedaan... Hè? we hebben natuurlijk op de homepagina gewoon een groot blok... en daar kan je op klikken en dan kan je eigenlijk... op twee manieren zoeken. Of meer op wat je doelgroep is. Dus op kinderen of op meer actief. Uh, maar je kan ook per week. Dus er is ook per week een programma afgegeven. Ja, en dan kan je... Ja, als je net weet, die week ben ik in Zandvoort... kan je kijken wat wil ik gaan doen... Ja, en is nou ja, zoals je zelf al zegt, 15 pagina's vol. <hijen> <hijen> um, er is gelukkig wel heel veel te doen. Uh, over uh, veel te doen, hè? Als er veel mensen komen, uh, moet er dan gereserveerd worden. Want je zegt zelf al, uh, het is voor bijvoorbeeld voor de kinderen is het beperkt omdat uh, de ruimte beperkt is, gezien uh, uh, de situatie nu. Um... Hey, voor heel veel dingen moet je gewoon kaartjes kopen. Okay. Ja, vol, even uh, heel simpel gezegd. En daarin is de capaciteit natuurlijk gewoon anders dan dat het normaal gesproken was geweest. Maar er is weinig waar je op de Bonnefoy naartoe kan, omdat we dat gewoon niet kunnen gokken. Dus het is uh, zeker aan te raden om die website te bezoeken? Ja, zeker. Het is niet handig om te zeggen, nou, ik denk dat ik vandaag... Ja, we hadden bijvoorbeeld uh, een roofvogelshow staan. En dat was gewoon, uh, nou ja, uh, loop maar naar de, naar, naar de boulevard. Mm -hmm. Ja, en die hebben we ook helaas moeten skippen, omdat we dat gewoon niet... Ja, het zal allemaal wel meevallen, maar als er wel ineens 500 man op de boulevard gaat hebben we een probleem. En ik geloof niet dat we op die manier uh, in het nieuws willen komen. Dus dat soort dingen hebben we gewoon, uh, daar willen we gewoon geen risico meenemen. Dus dat, dat is onder andere, dat is uh, geskipt. Ja, logisch. Ik heb daar vorig jaar naar staan kijken. En toen was het best wel een oploop op die bult waar die uh, vogels waren. Dus dan net... Ja, en dan, en dan stond er, uh, nou ja, wat had het zijn geweest, 500 man. Hmm? En dat was prima toen, maar nu moet je daar ineens uh, echt over nadenken. <lacht> nee, <Maar> ja, <lacht> dat... dat uh... Dat moesten we maar gewoon niet doen. Nee, dat wordt het ook niet. Nou, ik denk dat je uh, met meer van dat soort vraagstukken hebt gezeten in, uh, Zeker. in de, in de aankomende tijd. Het, hey, het hele jaar al, zeg maar, met alles wat we doen. Ja, de, de, de evenementen. Was een gek jaar. De, de evenementen die uh, lagen compleet op zijn, op zijn kont, om het zo maar eens te zeggen. Er werd keihard gewerkt om hier en daar toch iets kleins te doen. Maar dat werd dan ook ja of nee weer de, uh, niet of wel toegestaan. Het is inderdaad een heel maar raar evenement. Heel blij dat we in principe gewoon wel een, een, een redelijk volwaardig evenement hebben kunnen neerzetten. Mm -hmm. En we hopen dan ook dat, um, ja, op, weliswaar overal op kleine schaal, maar in totaal er een hoop mensen hiervan uh, nou ja, uiteindelijk wel gaan genieten. Het is uh, volgens mij het derde of het vierde jaar. Ja, het is, het, eigenlijk is het denk ik al het vijfde jaar. Ja. Maar ik, de eerste drie jaar hebben we eigenlijk alleen maar wandelingen gedaan en, uh, en wildmenu's. En dit is het tweede jaar dat we hem zo groot aanpakken. Mm -hmm. heb, je, heb je ook uh, uh, respons gemeten van vorig jaar? Ja, zeker. Ja, dat hebben we, ik, ik durf de cijfers even niet uit mijn hoofd. Maar mm -hmm. uiteraard, weet je, meet eens dus weten. En, uh, uh, uh, wanneer je met subsidies te maken hebt. Dan, dan vind ik nog, nog veel meer dan normaal gesproken dat je moet weten wat je aan het doen bent. En dat is op allerlei vlakken. Kijk, het makkelijkste is hoeveel kaartjes verkoop je voor dit en hoeveel verkoop je voor dat. Nou, dat was heel simpel, bijna alles is ja. uitgekocht. Maar we weten natuurlijk ook wat het heeft gedaan online. Hè? Hoeveel bezoekers het extra heeft getrokken. We hebben nu een campagne in Amsterdam draaien, die ook gewoon, die hebben we ook helemaal meetbaar gemaakt. Uh, natuurlijk is het altijd de vraag uh, of die mensen die onze website hebben bekeken, dan ook daadwerkelijk nog een bezoek aan het antwoord brengen. Uh, maar ja, wij, wij proberen wel bij alles wat we doen het meetbaar te maken. Um, en voor onze verantwoording, maar ook voor, ja, weet je, we zitten niet... Uh, het, het is geen dagbesteding wat we aan het doen zijn. Het, het moet wel nut hebben. Ja. Uh, nou, we weten voorlopig genoeg. Hè, de website visitsandvoort.nl die, uh, die is te bezoeken. Daar kan je afspreken. En liefst uh, afspreken omdat niet alles meer toegankelijk is. En misschien moet je ook nog wel wat betalen. Ja, Nog? sommige dingen wel, sommige dingen niet, klopt. Nee, klopt. Nog één vraag. Ja, en ik zou zeggen, Ben, ik weet niet of jij hem ooit zelf al hebt gedaan... ...maar die wildwandeling, dus uh, safari of... Uh, Wildsafari, dus, uh, ja. Ik zou het zeker doen. Ik uh, ga straks met Gerard Scholten overleggen hoe dat, uh, hoe dat verder uitpakt. Ik, ik denk wel dat hij er een hoop over kan vertellen. <laughs> dat denk ik ook. Het is in dit geval niet onze gids, maar uh, dat is in goede handen bij hem. Ja. Uh, laatste vraag... Ben je tevreden met uh, het late zandsculpturenfestival? Ja, die vergeten we natuurlijk eigenlijk nog. Dat, mm -hmm. we, daar sta, ja, dat was voor ons wel een... Um, uh, nou ja, cadeautje is misschien een groot woord. Maar ja, wel. Het is natuurlijk heel gaaf... dat je in die wildmaand um, zandsculpturenfestival hebt in het thema van wild. Dus ja, dat vind ik vind echt heel erg leuk. Tuurlijk hadden we normaal gesproken dat heel anders gedaan... Maar nu het er dan toch zo uh, uitkomt, ben ik heel erg blij dat hij precies in onze maand valt. Nu, uh, inderdaad, hij begint in, in, uh, in deze maand, die volgende maand. Ja. Hoe lang blijft hij staan? Nou, ik zal je heel eerlijk zeggen, nou, jij weet net zo goed als ik dat dat maanden kan. Ja. Um, is, ik vermoed, maar dat is echt puur aanname. Want ik heb me vooral gericht op die, die maand die het valt in oktober. En uh, het bouwen valt, ja, dat is natuurlijk het, het leukste onderdeel, valt in, uh, in onze um, ...wild maand. Maar als ik... Een, ...een gok zou moeten maken, dan zou ik denken... Uh, ...dat er zomaar... ...tot uh, januari, uh, februari... ...misschien wel zou kunnen staan. Nou, laten we dat hopen, want het blijft... ...een, een, een, een leuk gezicht op de boulevard... Zeker. ...in het dorp. En uh, ook dat... ...is meten en weten. Er is wel eens gemeten... ...dat de mensen toch speciaal komen... ...om naar Klopt. de zandsculptuur te kijken. Nou ja, dat, dat wisten we al... ...doordat we vaak mensen enquêteerden, maar... ...de meest pijnlijke was bij ons... De manier om erachter te komen was ooit dat we op onze website hadden gecommuniceerd, uh, de startdatum hadden we gecommuniceerd, dat was de datum waarop ze zeg maar, uh, het, het prepareren doen. Hè? Zoals, ja. zoals je weet, die eerste week gooien ze alleen maar dat zand neer en die houten blokken eromheen. Uh, die datum hadden wij van de evenementenkalender gehaald, dus wij hadden gezegd dat is de start. Het was wat pijnlijk, maar hoeveel <lacht> mensen we toen hebben gehad in de winkel die zeiden ja, maar ik zie nog helemaal niks. Uh, ja, ja. Nee, dat klopt. Het begint eigenlijk pas echt volgende week. Dus dat was een... Uh, een goed dat, dat was heel vervelend, maar het was wel een hele goede graadmeter... om te weten dat er zoveel mensen kwamen. Ja. Um, Lana, bedankt voor uh, de uitleg en uh, de enthousiasme over die 15 uh, pdf-pagina's... die iedereen maar uh, moet gaan bekijken. Uh, ik wens je heel veel plezier en ik denk dat we elkaar wel ergens in oktober tegenkomen. Dank je wel. Ik, vermo ik vermoed het ook. Dank je wel, Ben. From a treehouse sitting in the sky. I wanna know just what I do. Is it very big? Is it? Oh, dit was uh, Bewitched met Cellavi. V. Wij gaan praten met uh, meneer Lars Vreugdenheel over de Spartan run die helaas niet uh, door kan uh, gaan. Meneer Vreugdenheel, goedemorgen. Goedemiddag. Ja, goedemiddag. Goedemiddag. Uh, u uh, was van plan om een Spartan run te houden door uh, Zandvoort. Wat hield zo'n run in? Nou, het is een, de Spartan Race uh, is een obstacle-run. Uh, een obstacle run. een uh, zogenaamde hindernisbaan, zeg maar. Uh, een... Uh... Ja, ik op 13, 14 geleden begonnen in Amerika. Uh, een beetje afgeleid van de special forces en de commando's die dan altijd over van die uh, hindernisbanen moesten. En dat vonden ze dan wel leuk om dat uh, commercieel te gaan doen. En dat is heel populair geworden. Spartan is een van de allereerste die dat uh, heeft gedaan. In Nederland hebben we nog een paar andere grote jongens zoals Mudmasters en Strong Viking. Dus misschien kennen mensen dat wel. Mudmasters ken ik wel. Ja, nou ja, de meutmassa is iets meer met modder ook, ja. dat ze echt wel uh, door het modder moeten. En Spartan is iets meer techniek, minder modder, gewoon uh, speerwerpen ertussen. Uh, technische hindernissen waar ze overheen moeten, dat je echt even goed nadenkt hoe je daar overheen moet. Maar ook bijvoorbeeld een, uh, een memory board, dat je een bepaalde code uit je hoofd moet leren. En die wordt je dan later in de race nog eens een keer gevraagd, dat je die op moet dreunen. Dus dat zijn allemaal van die uh, ja, leuke dingetjes. En we hebben ook uh, verschillende afstanden, 5 kilometer, 10 kilometer, 21 kilometer... En we hebben zelfs een kidsrun vanaf uh, vierjarigen kunnen uh, ook uh, met allemaal mini-hindernisjes. Ah, leuk. Uh, die uh, ja. een, een gedeelte van de race die zou ook door het centrum heen gaan, uh, toch? Ja, ja, de Halterstraat uh, staat natuurlijk bekend in Zandvoort als een uh, straat uh, met uh, veel bars en, uh, en uh, trasjes en gezelligheid. En. Uh, nou, we zouden het wel leuk vinden als uh, we willen eigenlijk elk jaar heel graag in Zandvoort terugkeren. En dat op een gegeven moment mensen wel weten van nou, als we daar gaan staan, dan komen er staan wat hindernissen ook in de haltestraat, Als ze over moeten. dat is natuurlijk ook leuk als wat mensen staan om dat weer aan te moedigen. Ja, dat is, uh, nou ja, bij de Securen is het uh, al een feest in de haltestraat, dus het zal dan met de Spartan Race ongetwijfeld ook uh, zo gaan. Uh, maar helaas, uh, u moet het afzeggen, uh, aan de hand van de deelnemers of... of... Nee, nee, nee. Helaas niet aan de hand van de deelnemers ondanks de coronaperiode waarin een hele registratie door een maand of... Uh... Uh, vier heeft stilgelegen en mensen natuurlijk geen kaartje meer hebben gekocht. En als die ik niet of evenementen wel doorgaan. Uh, ik organiseer naast de Spartan Race ook een uh, zevental triatons in Nederland. Waaronder ook de triathlon in, uh, in Zandvoort, de Grand Prix triathlon. En die hebben we, we hebben daarvan uh, vijf triathlons moeten, uh, moeten cancelen. Op dit moment uh, sta ik in, uh, aan de bosbaan in Amstelveen. En daar hebben we nu wel een triathlon met uh, bijna 1600 deelnemers. En die kan met een allemaal hele strenge. ...protocollen en maatregelen... Uh, ...veiligheidsmaatregelen toch doorgaan... ...maar wel zonder publiek. En het probleem uh, was dat natuurlijk dat Noord- en Zuid-Nederland... ...in een code rood zijn gekomen... ...voor een aantal landen. En... Uh, en um... Uh, waardoor er uh, ja, alle buitenlanders die mee zouden gaan doen aan, uh, aan Spartan. En we hadden bijna 700, bijvoorbeeld al 700 Duitse deelnemers. Uh -huh. uh, die zouden dan naar quarantaine moeten als ze nu terugkwamen. Dus dat levert al één probleem op voor ons zelf. Dus wij moesten daar natuurlijk al rekening mee gaan houden. En iets aanbieden aan deze deelnemers om te verzetten. Maar ondertussen werd de druk natuurlijk bij de gemeente ook wat groter. De publieke druk is wat groter geworden op uh, evenementen. Uh, sowieso. Uh, mensen vinden het niet zo... Uh, ja, gepast dat er onlangs uh, of, uh, ja, in deze periode toch uh, sportevenementen of evenementen plaatsvinden. Als ze zijn bang dat het allemaal uh, onveilig zou zijn. En dat is niet helemaal waar, want we kunnen ook veilig organiseren. Dat laten we hier ook weer zien aan de bosbaan. Ja, het gaat natuurlijk, uh, als je als je door Zandvoort gaat, uh, trekt het publiek. En het publiek dat dromt samen. Dat kan je niet uh, uh, voorkomen, ook niet als organisatie. Dat je die kant een beetje op gaat. Uh, Exact, exact. Daar moeten we ook gewoon... Uh, Daar moeten we wel eerlijk in zijn. Hoor. We hebben, uh, uh, Spartan Race is echt een... Uh, uh, in, een in die zin dat het heel spectaculair is om, om te kijken... Naar al die mensen die over die hindernissen klimmen. We zouden... Uh, start in de Finnis zou het de Bakhuisplein zijn. Dat hadden we wel helemaal... ...in de hekken staan en iedereen, ook het publiek die daar binnen zouden komen, zouden getemperatuurd worden. En een wever moet ondertekenen dat ze gezond zijn, zodat je weet wie er allemaal binnen zijn. Maar er stonden ook er zeer spectaculaire hindernissen gepland op de boulevard en op het strand. Ja, en als mensen daar natuurlijk met z'n allen willen gaan kijken, dan, ja, dan zou dat natuurlijk wel voor situaties, uh, tot situaties kunnen leiden... ...die niet gewenst zijn gezien uh, de corona en de uh, anderhalve meter afstand. En, dat heeft denk ik uh, ook uh, een mededoenbesluiter uh, gemeend om te zeggen van, uh, we vinden het heel gaaf, maar misschien moeten we dit maar gewoon volgend jaar gaan doen. Ja, nou ja, misschien moet je dat zeker volgend jaar maar doen. Maar die, uh, ja. die, wat doe je nou met de ingeschreven deelnemers? Nou, die hebben we allemaal een, een kaartje voor volgend jaar beloofd. Het is natuurlijk erg moeilijk normaal gesproken om dat, uh, om dat zomaar te doen, want uh, je bent natuurlijk al een heel jaar aan het, aan het organiseren. Uh, veel mensen denken natuurlijk als een kaartje kopen... Dat, uh, dat dat ze betalen voor de dag dat ze meedoen. Maar eigenlijk moeten ze, ja, ze betalen op het moment dat ze zich registreren, zeggen ze natuurlijk tegen een organisatie. Joh, uh, wij gaan meedoen, gaan jullie maar een leuk een evenement voor ons organiseren, wij gaan lekker trainen en we zien je dan. Okay. En voor ons begint dan natuurlijk de organisatie. Dus een groot gedeelte van de kosten in de organisatie zijn vaak al gemaakt. Dus daardoor is het best heel erg moeilijk voor heel veel sportorganisaties, voor de meesten om. Uh, om geld terug te geven, dat is er gewoon niet allemaal meer. Dus er wordt meestal met foutjes gewerkt. Nou, ja. Daar zijn mensen tegenwoordig ook niet meer zo blij mee. Want ja, dan vinden ze dat dat allemaal... Uh, ja, uh, op een gegeven moment als je vijf feiten hebt ingeschreven en je krijgt vijf foutjes, dan wordt het een jaar volgens jaar. Maar uh, het is niet anders en uh, wij kunnen nu wel gelukkig alle Spartan deelnemers 100% doorschuiven. Dus uh, normaal gesproken geef je een foutje voor 70% of 50%. En gaat, uh, dan moeten ze wel weer wat bijbetalen om ze zelfs nog beter te kunnen doen. Maar wij hebben nu besloten omdat het zo kort dag was uh, dat wij de pijn zelf helemaal pakken. En uh, de gemeente Zandvoort uh, uh, ondersteunt ons daar ook in. En, uh, en zodoende kunnen we de mensen 100% uh, doorschuiven ja. tot jaar. Nou, dat, uh, dat komt natuurlijk op, uh, op de volgende vraag. Uh, het alternatief is volgend jaar? Ja. Uh, hebben jullie dan een datum in, uh, in gedachten? Ja, 2 en 3 uh, oktober. Het is ook onze bedoeling om elk jaar in nee. de eerste weekend van oktober... Uh, uh, ...Spartner Race Zandvoort te organiseren. Uh, dat is ook dan meteen eigenlijk het startschot van uh, de um, Sanford Coast Wild. Het ja. speciale thema maand die uh, altijd uh, gehouden wordt sinds... Een of twee jaar geloof ik in Zandvoort En wij zouden daar ook de aftrap van zijn dit jaar. Helaas gaat dat natuurlijk allemaal niet door. Maar volgend jaar willen we dat wel graag doen. Dus dan alsnog Zandvoort Coast Wild met de Spartan Race als eerste grote mooie evenement. Als nummer één. Ik zag ook een nogal een grote wervingcampagne voor vrijwilligers. Heb je daar zoveel vrijwilligers voor nodig? Ja, ja, we hebben enorm enorm... Ja, dat hebben mensen vaak niet in de gaten bij zo'n evenement. Maar we hebben bijna 125 vrijwilligers op zo'n dag nodig. En dat is nog... Naast ons vaste team. Uh, we hebben bijvoorbeeld bijna 20, uh, een team van bijna twintig mensen. Medische dienst, doktoren, artsen, verpleegkundigen. Uh, om te zorgen dat alles veilig gaat. En dat altijd op elk moment in de race iemand opgevangen kan worden. Die zich misschien beseert of uh, struikelt of ergens van afvalt. Dat kan van alles gebeuren. Of, ja, uh, mensen kunnen natuurlijk ook wel zin, uh, helaas een hartafval krijgen tijdens een, uh, tijdens een wedstrijd. En uh, dan moet je er wel... Uh, Zorgen dat je er goed bij bent. En, uh, dus ja, daarnaast heb je natuurlijk genoeg verkeersregelaars nodig. Die verkeersregelaars die, uh, die, uh, moeten zorgen dat het allemaal uh, in goede banen leidt op de openbare weg. Uh, dan hebben we natuurlijk een grote opbouwcrew. En dat zijn allemaal onze vaste mensen. Die komen al die het gebouw. die zijn een week lang aan het bouwen. En dan heb je op de dag zelf uh, 125 man nodig om. Uh, ja, ...van straatjes tot uh, de verzorgingsstations en het uitdelen van de bananen en de water en de medailles... ...tot aan uh, uh, bij elke hindernis. We hebben 30 grote hindernissen staan. We moeten sowieso al twee mensen staan om dat wel allemaal te begeleiden. Ik, uh, ik hoor dit aan. Het lijkt me een fantastisch spektakel. En, uh, ja. ik, ik denk dat, uh, dat we het maar op de rol moeten zetten voor de redactie... ...dat we volgend jaar een week of twee eerder met elkaar praten... Om, uh, om dan toch een beetje de vrijwilligers. Uh, te nou, dat zou ik hartstikke leuk vinden. Uh, bij, uh, het mooie is aan dit evenement dat het twee dagen duurt. En er zijn dus drie verschillende afstanden. Dus wij bieden ook de mensen die uh, zeg maar komen helpen. om de andere dag uh, gezellig mee te komen doen op onze kosten. Dus als dank. Dus dan is het dan nog niet voor niks geweest, want uh, dan krijgen ze eigenlijk een gratis kaartje. Dus uh, mensen die 5 kilometer willen doen, die helpen dan op zondag en op zaterdag vijf kilometer of misschien zelfs 21 kilometer. En de mensen die 10 uh, uh, kilometer willen doen, die helpen dan op zaterdag en gaan zondag uh, uh, lekker racen. Ja, nou, heel, heel sportief Zandvoort kijkt er naar uit om, uh, om één dag te lopen en één dag uh, de vrijwilliger uh, te doen. Dus uh, uh, wij moeten elkaar zeker spreken volgend jaar. Uh, in ieder geval dank voor de uitleg en uh, uh, jammer dat het niet doorgaat ja heel jammer en ik, uh, ik spreek u volgend jaar weer terug nou graag, we kijken er naar uit om elkaar volgend jaar weer te ontmoeten oké okay, dankjewel en, en, en je doet mee dan hè? zelf denk ik of <laughs> niet? als je er een golfwedstrijd bij doet dan doe ik mee <laughs> nou dat kan ik niet beloven maar we doen ons best ja? oké okay, dankjewel <laughs> oké okay, dag, fijn weekend Ball, that's cool, baby. So is you. That's how I roll. If I'm shining, everybody wanna shine. Yeah, I'm gold. I was born like this, don't even gotta try. You know. I like shining, nigga, better over time. You know. They just say I'm not the baddest bitch, you lie. <laughs> be oh, If I'm shining, everybody wanna shine. Yeah, I'm gold. I was born like this, don't oh, even gotta try. Say you know. I like shot and nigga better all over time. Say you know. I heard just say I'm not the. terug. Dat was het Jus en dat werd gedaan door uh, Lisso. Wij hebben uh, aan de lijn Gerard Scholten, de duinwachter. Goedemorgen Gerard. Ja, goedemiddag uh, alweer denk ik ben. Ja, ja, ja. ja tijdens niet ja. gesproken Gerard. Ja, nee, nee, nee, nee maar, uh, wel collega's van je. Dus af en toe mocht ik toch gelukkig nog op de radio komen ondanks deze uh, periode. Dus, ja. uh, en dan zwerf ik ergens in het duin en dan uh, nou, word ik mooi ingebeld. Ja, dus je zit nu op een duintop en dan uh, bel je gewoon uh, met ons. Ja, ja, ja. Nou, ik, ik kijk nou uit over de Oranjekom, hè, waar alles uh, ooit mee begonnen is. Mm -hmm. he, 1852, de waterwinning in de Amsterdamse waterleidingduinen. En, ja, er is altijd een mooie plek, uh, rustgevend, zwemmen eentjes in. En, uh, nou, en de herfst om me heen met al die uh, kleurrijke uh, bomen. Dus uh, ik zit hier op een goede plek om uh, een verhaaltje te vertellen. Ja, nou, ik kreeg net al de opmerking van Lana Lemmers dat je alles weet over burlen en uh, de voortplantingsrituelen van de herten. Uh, nou, dat, is, ja. dat is wel aanstaande, hè? Ja, ja, het is, het, het is echt het begin uh, Want de afgelopen weken uh, zien wij al, uh, als je, ja, je komt zelfs door het hele tuin heen, ook door de verboden gebieden om te surveilleren. En dan zien we al de eerste bronschuilen weer, hè, gemaakt door de herten. Dat dan, uh, daarmee zetten ze hun territorium af. En dan uh, ja, dat gra dat graven ze met hun, uh, met hun poten, ze plassen erin. En dat is eigenlijk een teken voor andere hetten. Nou, dit is wel een heel groot sterk het. Hier moeten we vandaan blijven. En ook al de eerste uh, schermutselingen schermetseling, met, met uh, andere hetten. Om uh, ja, te zeggen: hey, wegwezen hier, dit is mijn uh, territorium. En de hinders die hier naartoe komen, die zijn voor mij. Dus het is, het is echt uh, aanstaande, ja. En uh, de, de, de gevechten gaan ook al plaatsvinden? Nou nog niet. Nee, dat is wel een beetje schijngevechten. Weet je wel, een beetje uitproberen. Wat, wat, hoe sterk ben ik dit jaar? Want dat zie je altijd van de jonge, van de hetten die vanzelf een jaar of vijf, zes zijn. Nu komen op een gegeven moment in de kracht van hun leven en de hetten die een jaar of tien, elf zijn, ja, die nemen wat af. Maar die denken nog steeds dat ze het voor het zeggen hebben. En dus die, die gevechten die zie je nu uh, om ja een soort plaatsvertaling om de mooiste plek in de duin te hebben waar ...de hinders uh, naartoe komen. Dus het is, het is, uh, ja, het is, het is spannend aan uh, het worden voor die herten ook. Want ja, er zijn toch heel wat uh, mannetjes en ze willen allemaal ja, toch, uh, uh, ja, zich voortplanten, zeg maar. Ja, het is dus echt wel een gevecht tussen, tussen jongen en ouden. En daar, uh, daar wordt wel eens een gewijn mee verloren. En die, die vinden jullie dan weer terug. Ja, maar dat is het mooie. Die geweiën zijn verschrikkelijk sterk. Hè? Dat, dat, uh, we, zien, we zien er wel eens een, een tak, hè? een oogtak of een middentak afbreken. Maar weinig eigenlijk. hoor. Want uh, we hebben dan bij het Vliegersmonument... Hè? dat is een bekende plek van een hoop mensen... die daar nou zeg maar vanaf nou, begin oktober... begin oktober, daar begint het een beetje... maar uh, vanaf 10 oktober tot 20 oktober is het echt vol op spektakel daar... En dan in, die, in dat Eikenbos, ja daar, daar, daar, daar liggen dan die hele grote plaatsherten, noemen we dat. Dat zijn de grootste. En die hebben dan ook echt een plaats uh, verdiend en, uh, en gewonnen. En, uh, daar, ja, en daar komen dan de hindernissen op af. Dus daar, uh, ja, daar moet je eigenlijk straks naartoe... ...in oktober om, uh, ja, om dit uh, spektakel te aanschouwen. Ja, dan is het bankje te klein. Dan moet je er een tribune gaan bouwen, Gerard. <laughs> ja, ja, ja. Nou, het, het is groot gelukkig, hè. Want het is uh, rond dat vliegersmonument... Dan heb, je toch, uh, ...dan heb je toch over 30, 40 hectare. Dus ja, en je moet zelf een beetje op afstand... ...je moet een beetje respect hebben voor het hele voortplantingsritueel. ritueel. Dus niet te dichtbij. Maar als jij je kijken meeneemt en je gaat er mooi... ...op je hurken zitten of uh, er is nog een stoeltje mee om te kijken. Nou ja, dan is het gewoon... Uh, ik doe het ook altijd hoor, in het begin oktober weer als het weer begint. Gewoon, uh, het is geniet, het is natuur. Je ruikt ook, je, je, ruikt, die herfst, je ruikt de herfst. Uh, ja, dat is gewoon een heel mooi jaar getijde. Je hebt natuurlijk uh, een aantal uh, mensen die dat toch wel interessant vinden... Om, um, ...om dichtbij te komen kijken. Is dat gevaarlijk? Ja, nou ja, ja, zeg ik gelijk. Kijk, er is wel eens een keer een fotograaf overgelopen door, door een het. Ja, als jij daar onder een camouflage net gaat liggen. Met je, met je grote telelensjes allemaal. En die hetten, die stuiven naar elkaar toe. Dus we hebben een paar keer afgelopen jaren gehad dat er een uh, fotograaf uh, ja, gewond moest uh, afgevoerd worden. Uh, maar ja, dan denk ik ook, ja, dat is eigen schuld. Maar voor de rest, als jij gewoon. Uh, ...aan de buitenkant een beetje blijft... ...en in de buurt ook van een boom... Hè, ...weet je, want ze, ze kunnen nooit door een boom heen of ja. zo... Dan, uh, ...dan kan er echt niks gebeuren... ...en zo kan je dat ook met je kinderen doen... ...weet je, gewoon veilige afstand... ...wij zeggen altijd zo uh, 20, 30 meter... ...en uh, hou ze in de gaten... ...als er twee van die herten... Uh, ...tegen elkaar aan zitten te, te, te, te, te... ...ja, te knurren of te burrelen... Hè? Ja. ...en dan... Uh, ze zitten naar elkaar te loeren en dan een gegeven moment, dat is het mooie, dan gaan ze para parallel lopen. Zo noem ik dat, dan gaan ze naast elkaar lopen. En aan en een gegeven moment begint er eentje, die daagt die ander uit, dus dan, hup, dat gewij. Uh, en dan die andere gelijk terug vanzelf en dan krijg je een gevecht en dan gaan ze weer parallel lopen. En tot net zo lang tot er eentje zeg maar, wegvlucht, die denkt, nou die is me te sterk. Dus dan, als je dat gaat zien, ja, dan moet je op afstand blijven. Dan, uh, want daar ja, dat, moet je niet tussen gaan zitten, nee, nee, natuurlijk. Er is zoveel kracht. Ze zijn ook dik en sterk. Uh, of ze sterk zijn, ze, je hebt in die bronstijd. Dus daar moet je gewoon een beetje op afstand beetje, blijven. Een beetje ver Ja, nou, dat is ja. dus het, het, het bronstijd, uh, die komt eraan. En het uh, beulgevecht is ja. dus altijd spektakel om te zien. Zeker ja. in, uh, in, in, uh, in de daar bij het Vliegersmonument. Um, ja. Ik, ik heb nog een vraag gekregen van een, van een luisteraar... Die, die, okay. die kon ik zelf ook niet beantwoorden. Maar, um, als je een boom hebt, hè, ja? die heeft uh, mooie bladeren... Ja? en die zuigt water uh, uit de grond. Hoe, ja. hoe doet hij dat? Hey, dat is, oh, jeetje, Mina. Nou ja, dus de, de, de, de sapstromen, het gaat door de sapstromen. Hè. Kijk, als een boom helemaal geringd is... Dus de schors is er helemaal afgehaald. Mm -hmm. uh, dan zijn de sapstromen ja, vernield en dan gaat hij dood. Dus dan wordt niet alleen uh, het, het water, maar ook de voeding die erin zit... die hij nodig heeft voor, uh, voor de groene twijgjes, de knoppen en de bladeren... Uh, ja, dan gaat hij dood. Dus het, het, het, hij doet het door middel uh, van de sapstromen, en die, uh, in de winter staat dat helemaal stil. Hè. Dan gebruikt hij ook veel minder uh, water natuurlijk en minder voeding. Daarom kun je ook het beste bomen snoeien zeg maar, uh, in de winter of na de winter. Niet als er vorst is, want dan kan hij uh, bij dat snoeistukje uh, doodgaan of kapotvriezen. Maar uh, het gaat dus, uh, ja, kort gezegd, de sapstromen die, uh, die regelen dat. De sapstromen lopen omhoog dus? Ja, die loopt omhoog en uh, je ziet bijvoorbeeld bij een kardinaalsmuts, die heeft de sapstromen weer dieper in zijn boom zitten. Want de kardinaalsmuts, dat is die ja, die kennen de mensen misschien wel, prachtig mooie rood-bruine uh, blaadjes. En zo'n mutsje, zo'n vruchtje als een kardinaalsmuts, als een muts van een kardinaal. Uh, in het voorjaar is hij soms helemaal ingesponnen door, zo door de... Door de, door de, door de uh, motten en, uh, en dan een gegeven moment die kan in de herfst en de winter gaan de hetten daaraan knagen. Die, die vreten die barst op. Maar omdat die de sapstromen dieper heeft, overleeft hij dat gewoon. Dus de, hij gaat niet dood. Dus dat kun je zien, dat die sapstromen van levensbelang is voor een, uh, voor een boom. Om de voedsel vanuit de grond, water met alle voedingsstoffen erin uh, naar boven... ...te vervoeren. Oké, okay, nou dat, de, de, de uitwerking van sapstromen... ...moeten we nog maar eens op Wikipedia gaan kijken... ...hoe dat ja. precies in elkaar zit. Hey, um, ja, ja. ook in de winter... Hè, ...want uh, Lana vertelde het al... ...de komen burlwandelingen... Uh, is, er, ...is er nog wat leuks in Struin in de Duinen? Ja, ja ik wou wel zeggen... ...Lana, want ik denk... De, de, de, de ...Lana van de CCC... ...en, en uh, die hebben zelf ook... ...heel veel uh, bronstexcursies. ...ik zat net ook even te kijken op onze website... Wij hebben nog, ja, de meesten zijn alweer vol. Dus daar moeten de mensen ook snel bij zijn. Wil je nog met de boswachter mee een rondje door de, door de duin? Maar dat is, uh, dat kunnen we straks, uh, dat, dat is op onze website, website, dat kunnen we straks wel zeggen. Mm -hmm. En uh, dus ja, dat, voor de rest kunnen wij niet zoveel doen hè, in die coronatijd. We doen ook maar acht mensen. Lopen we dan uh, mee uh, door de duin heen. En... Uh, dus voor alle leuke, bijzondere excursies, ja, dan moeten ze gewoon naar die website gaan, Ben. Ja, je bent dus wel beperkt met acht mensen. Ja. Wordt er ook nog gefietst? Nee, nee, want fietsen, ja, dat, nee, dat uh, hebben ze ook uh, geen, geen busjes rijden meer. En normaal hebben we ook op zoek naar de wintergasten ja. uh, in, in busjes. Maar dat kan gewoon niet, Zit uh, zit je anderhalve meter. En met fietsen vonden we toch ook, uh, ja, dat is een heel gedoe voordat we al die fietsen hebben gepakt. Dus tot nu toe hebben ze fietsen, ja, het is allemaal een besluit van hoger hand natuurlijk. En uh, voor de veiligheid uh, niet gedaan. Het is dus alleen maar loop excursies voor volwassenen en, uh, nou ja, dat, daarom, het is echt, uh, dat zien we gelukkig wel het laatste half jaar zelf gewoon lekker de duinen ingaan. Lekker uh, wandelen, lekker struinen en, uh, ja, en genieten van, die, van de herders, van de paddenstoelen. En uh, dat, dat, dat is, uh, want excursies, dat is minimaal. Nee, nou ik lees net ook dat de paddenstoelendag niet doorgaat, dat het altijd een, uh, een groot evenement was. Ja, en, uh, ja. Helaas, maar dat zo heb, uh, uh, we hebben net last gesproken, we hebben Lana gesproken, heel veel dingen gaan niet door. Maar uh, jij hebt een van de mooiste terreinen onder je... waar je gewoon een kaartje kan kopen... naar binnen kan lopen en kan gaan struinen in de duinen. Juist, ja, precies. En dat Heb is jij... het mooie bij ons. Ja, ja. dat is het zeker het mooie. Bij veel tuinen zie je dat er uh, in, het, in de tweede helft van het jaar... ineens nog een bloei kwam. Hè, de, ro ja. de rozen doen het twee keer per jaar. Uh, Bloemers schieten ineens weer uit de grond. Uh, hoe, hoe is dat in de duinen? Ja, ja, dat is door die, uh, door die warmteperiode die we gehad hebben. Ik zag gelaatst uh, zag ik uh, de meidorens. Nou, meidorens, prachtig mooi hè? Nou, zegt het al. En die bloeit ook in mei. Maar die hebben nu in de winter, hebben die mooie die rode uh, vruchtjes. Net als de Duindorens en, en uh, dus die uh, vruchten in de herfst. Er komen weer in al die winter. Oh, er komen al die uh, vogels op af om die weer op te eten. Maar de meidoren, die zag ik ook weer, uh, sommige meidoren zag ik ook weer bloeien. Inderdaad. En dat is gewoon door die, uh, uh, ja, door, door die hele warme periode. Dat denken ze: hé, hey, het, is, het is nog niet afgelopen. <laughs> het begint weer opnieuw. En dan, uh, ja, daar reageren sommige planten en uh, struiken op. Trek, trekken ze dat dan wel door de winter? Want de, de meidoorn die denkt dat het mei is. En vervolgens bestaat die over anderhalve maand in de vrieskou. Ja. Ja, ja of, of, of al eerder. Want die, uh, die uh, nachtvorst. We hebben nu af en toe al uh, nachtvorst uh, in, in, in de duinen. die duimpannetjes kan het heel snel alweer heel koud worden. Maar uh, het is altijd maar bepaalde topjes van die meidoornen. Dus uh, de boom zelf heeft er geen uh, schade van. Alleen die groene twijgjes en waar nog wat blad aan zit. Dus, dus hij heeft er verder geen, uh, geen last van. Mooi. Wat, wie, wat wel Wie wel last heeft, dat is dan... Dat is de adelaarsvaren. Dat zijn hè, dat die, die staan zeg maar, in het begin van de duinen, bij de ingang. Daar staan varens. Want varens houden niet van kalk. Uh, want, uh, dus die staan altijd op uh, ja, kalkarme grond. En die, zo gauw die maar een tikkie fors krijgen. Ja, dan, uh, dan worden ze bruin, zeg maar. Dan, uh, dus die het er echt niet tegen. Oh, nou, dat is toch weer, uh, weer grappig. Hey, um, ja. De. de... De waterlijnduinen die zijn uh, vrij te bezoeken als je een kaartje koopt. Hoe is het met de bezoekerscentra? Ja, die uh, is weer open. Uh, al, mogen de, al mag er maar één persoon per keer naar binnen. Dus Het is alleen open zeg maar, voor de balie. Daar kan je plattegronden. Daar hebben ze het ook heel druk mee. Of uh, je, je, je kan, uh, Als er iets is met je parkeerkaart of je ja-kaart of andere vragen... Uh, daar kan je overal uh, voor terecht. Plus... Uh, de medewerkers van het bezoekers zitten ook thuis, dus hij is gewoon uh, open en te bereiken, telefonisch en per mail, uh, voor, voor, uh, ja, voor alle dagelijkse activiteiten. Alleen je kan nog niet naar binnen toe, de mm -hmm. uh, toiletten zijn al dicht, uh, de vitrines met de opgezette vogels of zo. Dus dat, dat, uh, dat kan niet, dat, uh, dat willen ze niet hebben, omdat het een oud gebouw is. Ja. We kunnen niet die anderhalve meter garanteren. dus dat wil, uh, ja... Vanuit het kantoor, vanuit het hele coronabeleid willen we dat niet hebben. Oké. Okay. Um, heb je nog een bijzondere excursie? De, oh ja, bijzonder, nou ja, die. Nou, <laughs> nou ja, die eigen, eigen bronstexcursie. Maar okay. ik zat net al te kijken. Uh, die van 14 oktober, die zat dan weer vol, zeg ik wel. Nou zag ik wel, op negen, 17 oktober, dat is toch, dat wil ik wel even zeggen, dat moeten ze bijna gelijk gaan boeken, 17 oktober zijn nog vier plaatsen voor onze bronstexcursie. excursie, en nog vier, uh, 24 oktober. Die is nog eigenlijk, die hebben ze er net opgezet, dus daar zijn nog tien plaatsen. Dus dan, uh, ja, tien plaatsen, ik dacht dat ze tot acht gingen, maar goed, <lacht> ze gaan zeker tot tien, en uh, uh, dan uh, die is nog helemaal leeg. Dus daar kunnen mensen nog boeken. En dan moeten ze naar awd.waternet.nl. En dan, nou, dan kunnen ze mee met de boswachter. Nou ja, of, ze, of ze moeten inderdaad bij, bij Lana, hè, bij de VGC. Ja. Uh, Kortom, er zijn, en, uh, uh, uh, yeah. er zijn brons en burrel uh, wandelingen te over. awd.waternet.nl ja. is uh, het uh, website voor jullie. Ja. Ik, ik, ik, ja. hoor je, ik hoor je toch een beetje uh, licht uh, hijgen. Ben je aan het wandelen? Ja, ik, <laughs> ik, ja, ja die heb je goed door, zeg. <laughs> ja, het is nou wel warmer dan ik dacht. Dus ja. ik heb een nog gehad en ik loop net een duintje op. En uh, ja, ja, ja, ik ben ook niet meer de jongste. <laughs> ben, ja, dat, <laughs> nou, dat moet, je, moet ik. <laughs> ik deed al heel enthousiast die kinderexcursies, hè, van die lagere school. En dat doe ik nog steeds. Maar dan vermijd ik toch die hoge toppen, laat ik het zo zeggen. Ja, ja. ja, ja. <laughs> Want ze lopen ja. je eruit. Ja, ja, ja. ja ze lopen je er wel uit. Gerard, het was weer ja. uh, leuk om even met je te praten over de burrel en, uh, en, en andere dingen... die in het Amsterdamse Duinegebied uh, uh, doen en te doen zijn. Uh, de mensen kunnen de website uh, vanzelf wel vinden. En, ja. Uh, dan spreek je over een paar weken weer. Nou, graag. Oké, okay. dankjewel. Gerard, bedankt. Oké. Okay. En ja. Wij, ja, dankjewel. Wij gaan uh, langzaam uh, naar het afsluiten hiervan. En uh, ik ben in het begin helaas vergeten te vertellen wie wat doet. En dat doe ik dan uh, bij deze. De techniek doet uh, Pim Groof. Waarvoor dank. De muziek is uiteraard weer door Koor Draaier gedaan. Die uh, ook de cd's heeft geleverd. De redactie is gedaan door Gert van Kuik. En ik uh, zelf ben Ben Zonneveld. En heb met veel plezier deze uh, dag weer uh, rondgebracht. Dan gaan we gaan nog luisteren naar een stukje muziek en dan wens ik u al een prettig weekend. 6.9. Straks meer. 4 Maar nu eerst het NOS Nieuws van 1 uur.